Zes uur. Dit is Radio 1 met Lucella Carasso. Zo in het NOS Radio 1-journaal het verhaal van Judith Spiegel en haar man na zes maanden ontvoering in Jemen. Eerst krijgt u het NOS-journaal van Mark Visser. De Tweede Kamer is in principe akkoord met de Nederlandse missie naar Mali. Het kabinet wil dat er ruim 360 militairen deelnemen aan de VN-vredesmissie in het land. Die moeten zich vooral gaan richten op het vergaren van informatie... maar ook op het trainen van Malinese agenten. Coalitiepartijen VVD en PVDA steunen de missie. D66, CDA en ChristenUnie zijn daar ook toe geneigd... maar hebben nog wel kritische vragen aan het kabinet... voor ze willen instemmen. Zo willen de partijen meer duidelijkheid over de inzet van helikopters. Vanavond en morgen vergaderen de Kamer en kabinet... over de missie naar Mali. Tussen de stichting Alpdu 6 en de KWF kankerbestrijding is ruzie ontstaan over het geld dat Alpdu 6 heeft opgehaald met zijn jaarlijkse fietstochten. Dat meldt het actualiteitenprogramma Nieuwsuur. Volgens Nieuwsuur vindt Alpdu 6 dat KWF onvoldoende toezicht houdt op de bestedingen. De stichting heeft het overleg met KWF voorlopig stopgezet. KWF erkent dat het toezicht tekortschiet en gaat het verbeteren. In totaal heeft d'U6 de afgelopen zeven jaar ruim 100 miljoen euro opgehaald. Ruim de helft daarvan is nog niet uitgegeven. Oppositiepartijen in de Tweede Kamer hebben minister Bussemaker opgeroepen om het wetsvoorstel voor het leenstelsel aan te passen. D66, GroenLinks en de ChristenUnie willen voorkomen dat mensen zonder geld niet meer kunnen studeren. Het kabinet wil de basisbeurs vervangen voor een lening. D66 dat, vindt dat geen goed plan, zegt Kamerlid: Lenen. D66 roept de minister op om terug te keren naar de tekentafel. Kom met een nieuw voorstel. Een voorstel dat tegemoet komt aan onze zorgen en aan die van studenten. Ik zie dan ook graag dat studentenorganisaties bij dat nieuwe tekenen betrokken zouden worden. En dat zou een nieuw voorstel in mijn ogen een stuk kansrijker maken. In het wetsvoorstel staat dat studenten de lening in 20 jaar moeten terugbetalen. Bussenmaker heeft de steun van D66 GroenLinks en de ChristenUnie nodig... om het voorstel door de Eerste Kamer te krijgen. Journaliste Judith Spiegel en haar man Boudewijn Berendsen zijn terug in Nederland. Op een persconferentie zei Spiegel dat de ontvoering in Jemen geen leuke tijd was... maar dat dat misschien nog sterker gold voor hun familie en vrienden... Spiegel zei verder dat het filmpje van het stel dat in juli naar buiten kwam niet authentiek was. De oproep om de eisen van de ontvoerders in te willigen omdat de twee anders zouden worden gedood was geacteerd, zei Spiegel. De bewakers hoopten dat iemand zich na het zien van de video zou melden met een zak geld om de twee in Jemen vrij te krijgen. 16 treinen die geregeld overvol zitten worden in de spits verlengd. Dat schrijft de NS in een brief aan reizigersorganisatie Rover. Twee spitstreinen zijn in november al verlengd... en de overige 14 worden met ingang van komende week uitgebreid... met een aantal coupés. Zondag gaat de nieuwe dienstregeling in. De maatregel van de NS volgt op een stroom klachten van reizigers... die via een speciaal meldpunt zijn verzameld. Meldingen van overvolle treinen door reizigers worden op dit moment... in verband met de nieuwe dienstregeling ook dagelijks door ons gemonitord. Omdat een aantal treinen tekort bleken te zijn... hebben we nu besloten om die trajecttreinen te verlengen. En om welke trajecten gaat het dan? Nou, op de routes Amsterdam-Zwolle bijvoorbeeld en Den Haag-Enschede. Een echtpaar dat in dienst was bij de gemeente Zaanstad... heeft tientallen verkeersboeters verwijderd... uit het computersysteem van de gemeente. De man werkte op de afdeling handhaving... en haalde bekeuringen die hij zelf had gekregen uit het boetesysteem. Zijn vrouw werkte op een andere afdeling van de gemeente. De fraude vond volgens de gemeente maanden geleden plaats. De twee waren al geschorst en zijn sinds gisteren ook ontslagen. De gemeente Zaanstad heeft aangifte gedaan bij de politie. In een groot deel van Oost- en Zuidoost-Nederland... zijn er wolkenvelden met nevel en plaatselijk mist. In het westen is de kans op mist minimaal. Morgen overdag en vrijdag blijft het droog en schijnt de zon geregeld. En dan vooral in het zuiden en oosten. In het westen en noordwesten komen meer wolken voor. Het wordt 5 tot 7 graden. En hoe is het op de weg, John Nu Laat ik eerst even waarschuwen. Want in het hele land, behalve in het noorden en zuidwesten... komt plaatselijk dichte mist voor... En vanwege de dichte mist zijn een aantal spitsstroken nog steeds dicht. En is het ook een vrij drukke avondspits. In totaal 230 kilometer. Er zijn ook veel ongelukken gebeurd. Ondermiddel de A2 Amsterdam naar Utrecht bij Maarsum. Daar staat 6 kilometer file. Daar zijn twee rijstroken dicht. Erg druk op de A15 Rotterdam-Nijmegen. Richting Nijmegen staat bij Sliedrecht-West 8 kilometer. Op de andere rijban is een ongeluk gebeurd bij Sliedrecht. Daar staat ook 8 kilometer file. En daar is de linkerijst ook dicht. En op de A20 naar een Hoek van Holland. Bij Rotterdam Centrum is een ongeluk gebeurd. En daar staat 3 kilometer file. En ook daar is de linkerlijst ook dicht. En op de A76 heerlen richting Geleen. daar zijn ze op elkaar geknald bij nut. En daar staat weer 4 kilometer file. En ook daar is de linkerlijst ook dicht. Risicomanagement 11, internet.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 Kun jij weer ondernemen? En geeft die geen rust? Dan krijg je je geld terug. Ga naar mkbbrandstof.nl In welke versnelling staat uw organisatie? Doe de test op jolt.nl slash schakelen. mkbbrandstof.nl Rust in je kop of je geld terug. Ik ben Gislene Duimelings, CEO van Overtoon. Ik zocht...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 Lucella Carasso. Vandaag kwamen ze aan in Nederland vanuit Jemen. inmiddels veilig en wel. We gingen haar in met zielsveel liefde voor dat land. En dan word je ontvoerd, en dan denk je. ja, Ik word nu, zeg maar gewoon, op z'n hollands verneukt door dat land. Judith Spiegel was dat. Ze vertelde met haar partner Boudewijn ze vanmiddag uitgebreid. over hun ontvoering in Jemen. Een land waar ze dus veel van houden, maar nu even niet. We gaan niet terug. Dat is ter geruststelling vooral van familie en vrienden, denk ik. Uh, althans, voorlopig niet, zeg ik maar even. Ze blijven voorlopig in Nederland. Matthijs van de Wiel, jij was bij die persconferentie. Uh, Matthijs, wat hebben ze verteld over hoe die ontvoering... Uh, een half jaar geleden in zijn werk is gegaan? Nou, Eigenlijk alles. Ze vertelde echt ronduit over de hele, de hele gang van zaken. Over hoe ze behandeld zijn. Goed behandeld. Dat was heel belangrijk. Ze zijn altijd samen geweest. Ze zijn met rust gelaten. Ze hadden een privacy. Ze vertelden hoe ze moesten leven. Dat de deur van het vertrek waar ze verbleven open stond. Dat ze een douche en een wc hadden. Televisie en genoeg om te eten. Kilo's fruit iedere dag. En dus over die ontvoering zelf. Hoe ze na die ontvoering werden rondgereden. Dat is een belangrijk aspect. Met een nikaap en met henna-tekeningen op hun handen. Want in een land als Jemen zal bij een checkpoint... nooit iemand het in zijn hoofd halen om dan een vrouw aan te raken... of wat ze aanzien voor een vrouw. En dat is meteen het gevaar van het land. Terroristen kunnen hun gang gaan. Je hoeft maar een kaap aan te trekken en je wordt nergens tegengehouden. Die ontvoering zelf, ja, dat was op klaarlichte dag... op weg naar de Wasseretten. Gewoon om twee uur s'middags, 300 meter Wasseret naar huis. Hup, gasten stappen uit hun, uh, uit hun terreinwagen... Hou wat guns op je gericht en je, stap, je stapt wel in. Want het is toch een beetje beter ontvoerd dan dood. Overigens was het goede wel dat van die wasseret... we dus schone kleren bij ons hadden gedurende al die tijd. Echt. Maar uh, nou ja, dat was best praktisch. Ja, dat was praktisch. Uiteindelijk duurde het een half jaar... Uh, voordat die mannen ze weer vrij gingen laten. Uh, de vraag is natuurlijk ook de afgelopen dagen aan minister Timmermans... Uh, is er betaald voor die vrijlating? Maar dat weten zij ook niet, hè? Ze zeggen althans van niet. Judith Spiegel zei meteen vooraf... het heeft ook geen zin om er naar te vragen. Wij weten het niet. Ze zeggen amper op de hoogte te zijn geweest over de ontwikkelingen. Vijf weken geleden dachten ze opeens dat de bevrijding nabij was... maar dat ging toen toch niet door. En nu was het een verrassing dat het wel gebeurde. Nu is het bekend dat er bij ontvoeringen bijna altijd betaald wordt en dat het ook eh, bijna altijd even hard wordt ontkend. Hier werd er aanvankelijk 10 miljoen losgeld gevraagd... en ze moesten in een filmpje acteren dat ze bang waren... te worden doodgeschoten als er niks gebeurde. Nou, dat was, blijkt achteraf, om de druk op te voeren. Het was één grote act. Ze waren helemaal niet bang, vertelden ze vanmiddag... Hoe dan ook, ja, het is moeilijk voorstelbaar dat er eerst 10 miljoen wordt gevraagd... en dat ze maanden later zonder enige betaling zomaar worden vrijgelaten. We weten het dus niet. 10 miljoen dus was er gevraagd. Maar ja, 10 miljoen, wat eigenlijk? Ja, daar was ook nog wat verwarring over. Uh, en dat vertelde Boudewijn Berends hoe dat ging... toen hij van de ontvoerder naar de ambassade moest bellen om dit bedrag door te geven. Hij zei tegen ons in het Arabisch wat wij in het Nederlands tegen de ambassadeur moesten zeggen. En in het eerste gesprek hadden we 10 miljoen euro gezegd. En in het tweede gesprek gaf hij ons de dus instructies 10 miljoen dollar. En toen kwam die. toen zijn wij gezegd, instructies 10 miljoen dollar. En toen kwam hij en dacht, nou, hebben we nou gisteren 10 miljoen euro of 10 miljoen dollar gezegd? Dat waren dus ook wel geestige ja. momenten. Ja. De klunzigheid af en toe... En ze vertelt over de geestige momenten. Er wordt ook, ook gelachen hè, tijdens die persconferentie... maar het was natuurlijk niet alleen lachen voor ze. Nee, misschien speelt daarbij wel de, de euforie van het moment. De enorme opluchting. Je hoort uh, een journaliste die het verhaal analyseert. En niet zozeer een slachtoffer aan het woord. Ze vertelde echt op een hele onderkoelde manier erover, Met grappen ertussendoor. Maar Spiegel zei wel daarbij. En dat is weer zo'n understatement van haar. Het was niet een echt groot feest. Nou ja, natuurlijk waren er woede. Er waren hele angstige momenten. Vooral omdat ze niet wisten met wie ze te maken hadden. En de grootste angst dat was om te worden doorgekomen. Doorverkocht. Misschien wel aan Al-Qaeda. Ze wisten niet wat ze te wachten stond. Maar wat tegelijkertijd vooral opvalt als ze het over die angsten hebben... is dat ze vooral bezorgd waren om het thuisfront. Zorg om de bezorgdheid hier in Nederland. En het andere, dat hoorde je ook al in, uh, in het begin van de uitzending... het gevoel bij het land. De liefde voor Jemen. Het was vervelend voor hen, maar ook voor het imago van Jemen. En daar zijn ze, ondanks alles wat ze hebben meegemaakt... zijn ze ook daar nog steeds bezorgd om. Matthijs van de Wiel was dat. Over de persconferentie dus van Judith Spiegel en haar man. Dan Den Haag. Het kabinet wil, zoals u vast weet... een militaire missie naar Mali sturen. Bijna 400 manschappen als onderdeel van de VN-vredesmissie daar... De Tweede Kamer debatteert daar vanavond over. Verslaggever Wilco Boom, uh, jij gaat dat volgen. En de indruk is dus uh, dat de Kamer daarmee instemt? Ja, dat is de verwachting. De meeste partijen zien het nut van die missie wel in. Maar vooral oppositiepartijen vragen zich af of die missie wel robuust genoeg is. En of er misschien ook transporthelikopters mee moeten gaan voor noodgevallen. Als er Nederlandse commando's gewond raken die dan snel afgevoerd moeten kunnen worden. Nou, En onder andere Short Sjoerd Sjoerdsma van D66 vindt dat eigenlijk toch wel een hele heikele kwestie. Uh, dit wordt een, uh, best een gevaarlijke missie als ik het uh, zo lees. Ik ben zelf in augustus in Mali geweest om ook die dynamiek op de grond te proeven. Dan is wel de vraag, waarom kiest het kabinet een, de, de er niet voor... om zelf redzaam te zijn op het gebied van medische evacuatie... om onze manschappen eruit te kunnen halen op het moment dat er iets toch fout gaat... wat we allemaal niet hopen. En daar willen we wel graag een antwoord van dit kabinet... want dat is precies een, uh, een duidelijk risico wat je van tevoren goed zou moeten afdekken. Ja, twijfels bij Sjoerds, maar dus het kabinet gaat er voorlopig vanuit... dat er goede afspraken gemaakt zijn met de Franse troepen. Die zijn daar ook aanwezig en die hebben beloofd... dat ze in geval van nood een helikopter ter beschikking stellen. Maar alle oppositiepartijen zijn daar dus niet van overtuigd. En onder andere Raymond Knops van het CDA... vindt eigenlijk dat het beter geregeld moet worden... ondanks eventuele extra kosten als je een missie uh, um, op pad stuurt... dan wil je natuurlijk dat die mensen zo goed mogelijk hun werk kunnen doen. En de vraag is bijvoorbeeld... Van wat is de reden dat die helikopters niet meegaan? Uh, is er een financiële reden? Nou, wij zijn van mening dat bij dit soort missies... dat de financiën geen reden mogen zijn. Je moet de troepen goed uitzenden. Zo effectief mogelijk. En daarover zal het debat met de minister vanavond zeker gaan. Ja, daar zal dat debat over gaan... waarbij de minister natuurlijk, zoals bij iedere missie... zoveel mogelijk steun in de Kamer wil bereiken. Uh, wat, wat denk je, zal dat uiteindelijk lukken? Ja, de verwachting is toch wel dat er meer partijen die missie zullen gaan steunen. Kijk, VVD en PvdA doen het in elk geval. Die hebben al een meerderheid. Maar het kabinet wil steun van meer partijen. En het is niet uitgesloten dat minister Hennis en minister Timmermans... vanavond toch met één of twee transporthelikopters over de brug komen... naast de vier Apache-gevechtshelikopters die al meegaan... om die oppositiepartijen tegemoet uh, uh, te komen. Maar dat zal dan in dat debat gaan gebeuren. Uh, de meeste oppositiepartijen zijn in beginsel wel geneigd te steunen... maar in elk geval de S. SP van uh, Emil Roemer, die twijfelt nog hevig over het nut van de missie. Zegt Jasper van Dijk. Deze missie stelt ook als doel uh, de veiligheid van Europa te vergroten. Je kunt de vraag stellen of de onveiligheid niet vergroot wordt door deze missie. Door aanwezigheid van westerse troepen in Mali... Uh, zal dat nieuw terrorisme kunnen aanwakkeren. Nou, de SP is dus misschien tegen... De kans lijkt me zelfs vrij groot. De PVV van Wilders is in elk geval tegen. Waarschijnlijk de Partij voor de Dieren ook. Maar de meeste partijen zullen dus waarschijnlijk wel voor gaan stemmen. En dat blijkt dan morgen. Want dan wordt het debat in de Tweede Kamer... in de plenaire vergadering afgerond. Welkom Boom vanuit Den Haag. Mist John Sohoka. Ja, inderdaad, in het hele land, behalve in het Noord- en Zuidwesten. Hè, en daardoor is het ook nog vrij druk op de weg. In totaal nog 195 kilometer file. Nou, de langste moment staan op de A2 Amsterdam naar Utrecht. Daar staat tussen Vinkenveen en Maarsen 9 kilometer naar een ongeluk. Bij Maarsen zijn daardoor twee rijstoken dicht. En op de a 12 richting Den Haag is een ongeluk gebeurd bij het Gouwe Aquaduct. Daar staat 7 kilometer vanaf Bodegraven tot aan het Gouwe Aquaduct. En bij het Gouwe Aquaduct zijn ook twee rijstoken dicht. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Tot half zeven, het NOS Radio 1-journaal. Amerika en Groot-Brittannië staken gedeeltelijk de hulp aan de opstandelingen van het Vrije Syrische leger in het noorden van het land. In Syrië dus. Correspondent Sander van Hoorn. Sander, wat zit erachter dat ze uh, voor een deel nu geen hulp krijgen? Nou, er zit achter dat ze eerst willen onderzoeken of handen, uh, wapens... en uh, vooral uh, andere dingen als auto's en uh, nachtkijkers en dergelijke... of die niet in verkeerde handen zijn gevallen... De afgelopen tijd uh, is namelijk in toenemende mate gebied... dat door het Vrije Syrische leger gecontroleerd werd... in handen gekomen van uh, radicale groepen. Al-Qaeda-achtige groepen. En daar zitten dus ook opslagplaatsen bij van het Vrije Syrische leger. Daar zitten grensovergangen bij. Dus eerst gaat uh, Amerika en Engeland kijken... of ze het nog wel op een verantwoorde manier kunnen doen... zonder dat wat ze leveren in handen komt uh, van mensen... waarvan ze niet willen dat het uh, daar in handen komt. Ja, als je het dan hebt over radicale groepen zoals Al-Qaeda... dan gaat dat dus weer niet over de regering... Uh van Assad. Dit is dus de derde partij. Nee, daar heeft het, uh, helaas zou je bijna zeggen... daar zou het over moeten gaan. Maar daar gaat het in dit geval niet meer over. Uh, kijk, Amerika en Engeland zijn natuurlijk heel erg bang... dat er op een gegeven moment een soort islamitische staat komt... die dan vervolgens uh, zich gaat roeren in de buurlanden... en zich gaat richten tegen Israël. Dus vandaar die uh, huivering, die kun je wel begrijpen. Het probleem alleen wat je nu doet... door Tijdelijk weliswaar, lopende dat onderzoek, dus het kan allemaal weer hervat worden. Maar het risico wat je nu loopt is dat je dat vrije Syrische leger nog maar weer een signaal geeft dat ze er alleen voor staan. En wat gaan ze dan doen? Dan gaan ze zich waarschijnlijk uh, aansluiten bij die radicale groepen. Omdat daar het geld en de wapens nog altijd wel vloeien, bijvoorbeeld uit de golfstaten. Dus dat is het risico wat de Amerikanen en uh, de Britten nemen met een op zich uh, begrijpelijke stap. Maar wacht even, zou, zou uh, dan zomaar dat Vrije Syrische leger... ideologisch gezien zich bij al Qaeda kunnen aansluiten? Is dat, is dat logisch? Of gaat het daar niet meer om? Hé, <laughs> hey, nou eens... Ja, Sander, al wacht even. Sander, sorry, je viel even weg. Uh, ik hoop dat je mijn vraag hoorde, maar... zouden ze zomaar een bondje kunnen sluiten... dat Vrije Syrische leger met al Qaeda? We hebben het in het verleden eerder gezien. Mensen die weliswaar niet meteen helemaal Al-Qaeda werden... maar bijvoorbeeld een baard lieten staan, een zwarte vlag gingen voeren... omdat ze weten dat ze op dat moment wel geld krijgen... wel middelen krijgen, wel wapens krijgen. En dat heb je nodig in de strijd tegen in de eerste plaats Assad... en in de tweede plaats tegen andere rebellengroepen. Dus we hebben in het verleden gezien dat rebellengroepen... daar noodgedwongen soms heel pragmatisch mee omgaan. En het cynische is wellicht dat nu de voorspelling van Assad ook uh, uitkomt. Hè? Die totale chaos met al die, al die splintergroeperingen waar hij het altijd over heeft. Dat is eigenlijk al een tijdje aan de gang inderdaad. En het risico wat je dus nu loopt... zeker op het moment dat deze maatregel niet zo tijdelijk blijkt te zijn... is dat het een soort visieuze cirkel wordt. Dat dus nog meer groepen radicaliseren... nog meer gebied in handen krijgen... waardoor het dus nog moeilijker wordt... om die groepen die het Westen dan wel leuk vindt... van uh, middelen te voorzien. Sander van Hoorn uh, hoorde u over de situatie in Syrië. Dankjewel, Sander. Dan... Uh... Het nieuws van de NS. De Nederlandse spoorwegen willen af van de contracten... met 60 beheerders van fietsenstallingen bij de stations. Het bedrijf wil namelijk in zee met één of twee bedrijven. Of wil het desnoods zelf gaan doen. Want de klanten zouden ontevreden zijn... en de spoorwegen willen een meer uniforme uitstraling creëren. Jeroen de Jager, jij bent in Amsterdam al de hele middag op CS. Uh, en je praat daar met de klanten van de fietsenstalling. NS wil stoppen met uh, alle exploitanten die hier nu zitten. Oké, okay, dat zou uh, zonde zijn. Want ze vinden dat al die fietsenstallingen uniformer moeten worden. Ze zeggen reizigers zijn ontevreden met de uitstraling. Ik, wat eh, dat voor u? Nee, ik ben heel tevreden. Heel tevreden? Ja, nou, dat ik mijn fiets gewoon elke keer uh, terugvind waar die stond. En ze zeggen verder: er zijn te veel lege plekken. Ik uh, heb elke keer moeite om een plekje te vinden, dus ik ben het er niet mee eens. Ja, ik heb hem al gang aan. Je ziet ja, het, Je ziet je nog het, steeds. Het, het, het, het, het. Het. Ja, tevreden. die heb ik nog steeds. Ik is fijn in orde. Had je vaste klant hier? Niet heel erg vaak. iets gelezen over NS die af wil van de beheerders van de fietsenstallingen? Heel stom. Oh? Dat vond ik heel stom. Waarom? nou Omdat de persoonlijkheid van al die, uh, van al die stallingen mij wel aanstaat. Ze zeggen, uh, we willen een uniforme uitstraling op al die uh, stations bij de fietsenstallingen. Ja, dat vind ik uh, niet nodig. Want uh, ik vind juist, iedereen komt hier vaak en uh, dan is het fijn als dezelfde mensen er staan. En niet uitzendkrachten van een groot uh, concern. Dat lijkt me dat dat dan gaat worden. Ik vind het ook wel een goede. Er werken toch ook mensen die gewoon een duwtje in de rug nodig hebben. Dus dat vind ik ook heel erg goed. Ja, deze mensen zouden dan op straat komen te staan. Ja, belachelijk. Ik heb een vaste uh, jaarkaart en ik zet mijn fiets altijd hier netjes neer. Er is veel af van alle exploitanten nu die hier uh, op die 60 stations uh, werkzaam zijn. We willen uniforme uitstraling en één exploitant. Oh, ja. ja ik, ik ken dat verschijnsel van de ijsbaan. Maar uh, dat levert meestal niet uh, meer kwaliteit op. Nee. Nou ja, dat levert meer bureaucratie op. Terwijl uh, ja, hier deze jongens het uh, hartstikke leuk doen. Altijd gezellig, uh, goede service en uh, prima. Dus ik, ik geloof niet dat uh, zo'n centrale aanpak uh, de kwaliteit verbetert. Mijn uh, achterwiel is een beetje scheef. Ja, en, scheef. Uh, ja de ketting is een beetje los. Ja, want los van het stallen van je fiets kun je hier dus ook je fiets laten repareren. En dat doet... Frank. Frank, je hangt hem nu op. Dat doen hem ook. Dan gaan we repareren. En dat doet u terwijl de mensen wachten. Ja. Gewoon een snelle service. Maar zegt de NS, ja, bij die reparatie van fietsen, daar wordt geen constante kwaliteit geleverd bij al die verschillende fietsenstallingen. Nou, kijk zelf maar. Wij doen niet anders dan kwaliteit leveren. Dat is eigenlijk wel een voorbode. Ja. Wat, wat vindt u van het nieuws wat vandaag over u heen komt? Uh, een heel slechte zak. Het gaat alleen om geld eigenlijk. Daar gaat dus... het om. En ze willen bezuinigen, zegt u? Nou, bezuinigen. Ze willen gewoon een ander systeem wat meer geld oplevert, ja. denk ik dan. Okay, nou, denk aan de, de slag. Ik bedoel, het fijne weet ik, ik er ook niet van, maar we zien het wel. Ja. De klant wacht. Ja, tien minuten. Bedankt. Vanuit Amsterdam, Jeroen de Jager. Dan voetbal. Wesley Sneijder was de grote man van Kalatasaray vanmiddag... na zijn beslissende doelpunt tegen Juventus. Door die 1-0-overwinning gaat de Turkse ploeg door... naar de tweede ronde van de Champions League. De wedstrijd werd vandaag afgemaakt... omdat hij gisteren onderbroken werd vanwege sneeuwval. Sneijder kijkt daar met wat gemengde gevoelens op terug. Ik denk twee uh, knotstrikke dagen. Ik bedoel, als je gisteren begin je en je kan uh, maar een half uur spelen... Dan moet je naar het hotel en dan sta je vast hier bij het stadion. Moeilijk wegkomen en ja, dan moet je in één keer vanmiddag weer, weer spelen. Dan kom je het veld op en dan begint het weer. Ja goed, dan weet je, je, wij, wij wisten van tevoren maar één ding en dat was, ja, we moeten een goal maken. En daar hadden we 90 minuten voor, welis, weliswaar verspreid over twee dagen. Maar goed, we hebben gedaan wat we moesten doen. En uh, ja, dit, dit is fantastisch voor de club, voor de, voor de fans die hier vanmiddag weer massaal naartoe zijn gekomen. Geweldig. Dat was Wesley Sneijder. Ik heb nu contact met Bas Ticheler. Bas, goedenavond is het alweer vanuit ja. Milaan. Goedenavond. Hij begint Sneijder een beetje als kruif te klinken. We moesten een goal maken en daar hadden we 90 minuten voor. Ja, dat betekent in het algemeen dat er ook weinig aan gelogen is. Hè? Ja, zeker. Nou ja, het is hem gelukt in ieder geval. Ja, precies. Want jij bent in Milaan omdat Ajax tegen AC Milan spreekt. Dat gaat over de tweede ronde van de Champions League. De Amsterdammers moeten winnen. Milaan heeft ge, genoeg aan een gelijkspel. Uh, hoe, hoe is het met de AC Milan op het moment? Nou, niet zo goed. Je kan, uh, maar dat zal in Eindhoven pijn doen als ik dat hardop zeg. Het is een beetje het PSV van Italië op het moment. AC Milan loopt helemaal niet. Ze hebben van de laatste zeven wedstrijden er maar eentje gewonnen. Ze zijn gezakt naar de negende plaats in de Serie A. Dat is een beetje Milan onwaardig. En uh, ze zitten gewoon, uh, ze steken in hele slechte vorm. Dus je hebt al met al ook het gevoel, juist omdat Ajax het natuurlijk de laatste week eigenlijk heel goed doet... dat als je al een keer een goede kans hebt om als we zeggen, kleine club uit een relatief klein land... Uh, het grote AC Milan te verslaan, ja, dan is het misschien wel nu. Ja, want Ajax uh, draait lekker. Zeker, Ajax draait een verlier. Uh, sensationele overwinning natuurlijk onlangs van Barcelona. Ook in de competitie daaromheen, nou ja, uh, tegen ADO en tegen NAC... Makkelijk gewonnen, goed voetbal gespeeld, fantastische goals gemaakt. En dat ziet er ineens uh, indrukwekkend uit. Ajax heeft, als je het nou over Milan hebt, van de laatste zeven maar één gewonnen. Heeft Ajax zes wedstrijden achter elkaar gewonnen. Dan zat hij van uh, Barcelona dus nog bij. En als je kijkt naar de doelcijfers, 17 goals gemaakt in die, dus de laatste zes wedstrijden. En maar eentje tegen. Dat was ook nog die penalty van Barcelona. Dus het, als je die cijfers tegen elkaar afzet... dan nogmaals, krijg je eigenlijk het gevoel... als je nou een keer die tweede ronde van de Champions League weer zou willen halen... dan zou dat toch echt vanavond moeten gebeuren. Ja, en dan kijk je naar de Italianen. Hè? Ploegen uit Italië die genoeg hebben aan gelijkspel gaan meestal verdedigen. Ze gaan überhaupt meestal wel verdedigen. Verwacht je dat Milan dat vandaag gaat doen? Ja, wat, het is wat je zegt. Als ploegen uit Italië moeten winnen gaan ze ook meestal verdedigen. Ik geloof dat Rick de Sadeleer, onze Belgische sportcommentator-collega... ooit gezegd heeft... in Italië blijft een voetbalwedstrijd in principe 0-0... tenzij er iemand scoort. En dat is wel een beetje hoe het is. Italianen vinden dat ook plezierig. En dat is eigenlijk ook wel weer meteen het grootste gevaar voor Ajax. Want niemand kan eigenlijk precies voor spelers zoals ze het nu willen. En als je niet lekker in je vel zit en je houdt tegen... en dat kunnen ze goed... en je schiet er af en toe uit met uh, ja, een voorhoede met Barotelli... met El Sharabi en met Kaká. Dat zijn weergaloze spelers dan uh, kun je Ajax natuurlijk toch wel heel erg pijn doen. Dus ik dat, denk dat dat een beetje de tactiek is van Milan, hoewel ze zelf wel geprobeerd hebben om in de media te, te verkondigen... dat ze echt wel voor de overwinning gaan. Maar daar geloof ik helemaal niks van. Oké, okay, jij gaat dat zien. Uh, vanavond, hoe laat begint die wedstrijd? Champions League, kwart voor negen, Radio 1 met Jack. Uh, Bas Sticheler, vanuit Milaan. Nou, het zit erop. Het Radio 1 voor dit moment. Dat betekent dat wij aankomen bij Joost Eertmans. Joost, goedenavond. Ja, Jij gaat goedenavond, zo door met Zeker tijd, tijd voor avondspits. Uh, Lucella, gisteren zei Mark Rutte. We leven in een rechtsstaat. Weet je nog, uh, toen je dat zei, ook op het journaal, omdat hij. Uh, ja, over de, de zaak van, van uh, Volkert van de Gaaf. Precies. Uh, toen zei hij: Gelukkig leven in een rechtsstaat, fijn toch? En kijk eens om je heen, daar heeft hij natuurlijk ook gelijk. En als je, als je kijkt naar Rusland, Korea of Zimbabwe, denk je: Ja, we leven in een rechtsstaat. Maar als je nou echt kijkt, hoe rechtvaardig is onze rechtsstaat dan helemaal? Hoeveel recht wordt er nou gedaan? Nou, dat is bedroevend weinig. Het rendement in de hele justitieketen, dat is dus van strafbaar feit tot en met dat het uiteindelijk nog eens bestraft wordt, is om precies te zijn anderhalf procent. Dat is natuurlijk om. Om te janken in feite. He, een fractie komt maar voor de rechter en nog minder wordt uiteindelijk bestraft. Misdaad loont. Ik heb dat eerder al verdedigd in deze show. Maar nu zeg ik: we leven helemaal niet in een rechtsstaat. We leven, luisteraars, in een onrechtsstaat. Dat is mijn stelling. En kunt daarop reageren op de hotline 0800 1121. Die lijnen gaan nu open bij Jan. Hij zit er klaar voor. In de show hoort u een tegengeluid van Chris Klomp. Hoe kan het ook anders? En de Raad voor de Rechtspraak is erbij. Dat is de raad die onder andere dat onderzoek bracht. van uh, waar ik zo meteen op terugkom. De Raad voor de Rechtspraak is Frits Bakker. Flink tegengras, u kunt erbij zijn. 0800 1121. Ik ben ook bereikbaar via Twitter. Eens of oneens met een vrolijk hekje erbij. Het dagelijkse portie voor vuurwerk is derhalve onderweg. Um, en over drie minuten bij u. Ik heb er veel zin in. Tot zo.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 het NOS-journaal. Het is ruim half zeven en mijn naam is Freddy van De Tweede Kamer is in principe akkoord met de Nederlandse bijdrage van 360 militairen aan de VN-missie in Mali. D66, CDA en ChristenUnie hebben nog wel kritische vragen voor ze willen instemmen. Zo willen de partijen meer duidelijkheid over de inzet van helikopters. Vanavond en morgen wordt erover vergaderd. De stichting Zes heeft het overleg met KWF-kankerbestrijding voorlopig stopgezet. Volgens het actualiteitenprogramma Nieuwsuur... vindt Alpduzes dat KWF niet genoeg toezicht houdt... op de besteding van het geld dat wordt opgehaald met de jaarlijkse fietstocht. KWF erkent dat en gaat de toezicht verbeteren. Oppositiepartijen in de Tweede Kamer hebben minister Bussemaker opgeroepen... om het wetsvoorstel voor het leenstelsel aan te passen. Het kabinet wil de basisbeurs vervangen door een lening. De oppositiepartijen denken dat mensen zonder geld... dan niet meer kunnen studeren... Bussenmaker heeft de steun van D66, GroenLinks en de ChristenUnie nodig... om het voorstel door de Eerste Kamer te krijgen. En 16 treinen die geregeld overvol zitten... worden in de spits verlengd. Dat schrijft de NS aan reizigersorganisatie Rover. Zondag gaat de nieuwe dienstregeling in. De maatregel van de NS volgt op een stroom klachten. Het gaat onder meer om de trajecten Amsterdam-Zwolle en Den Haag-Enschede. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. Gerrit Hiemstra. In een groot deel van het land komt dichte mist voor. En dat is voor het verkeer ook hinderlijk. Op veel plaatsen is het zicht 100 meter of zelfs nog iets minder. In het westen van het land is het helder. En daar is de temperatuur al dicht bij het vriespunt of zelfs iets eronder. En dat betekent dat er ook nog lokaal gladheid kan voorkomen. In de loop van de avond kan het mistgebied zich nog wat uitbreiden naar het westen en noorden. Maar in de loop van de nacht komt er wat meer wind. Waardoor het in het westen weer wat kan opklaren. De temperatuur die komt uiteindelijk uit op min 2 in de heldere gebieden. En waar het bewolkt of mistig is, wordt het rond het vriespunt. Morgen begint de dag in het oosten en noordoosten opnieuw mistig. En dat blijft daar ook lange tijd hangen. In de rest van het land schijnt de zon. Het blijft morgen overal droog. En de temperatuur stijgt naar 4 tot 6 graden. De wind waait morgen uit zuid tot zuidwest is zwak tot matig. Windkracht 2 tot 4. En de meeste wind komt voor in het gebied. Dit lichtwinterse weertype houdt aan tot en met vrijdag. Overdag, periode met zon en s'nachts lichte vorst. Zaterdag passeert een zwak front met wat lichte regen. En daarna wordt het minder koud. Overdag, zo'n 8 graden. S'nachts, een graad of 3. En dat is iets boven het gemiddelde. En dit is de ANWB-verkeersinformatie. Op veel plaatsen komt dichte mist voor, behalve in het noorden en zuidwesten. En door de mist zijn nog een aantal spitstroken dicht en is het ook nog vrij druk op de weg. In totaal 145 kilometer. En er zijn ook veel ongelukken gebeurd. Onder meer dat de A2 Amsterdam naar Utrecht, daar staat tussen Abkoude en Maarsen 14 kilometer. Bij Maarsen zijn van de vijf rijstokken er twee dicht. Je kunt even omrijden via Hilversum over de A1 en de A27. Ook erg druk op de A12 ging Den Haag door een ongeluk bij het Gouden Aqueduct. Daar staat 8 kilometer file. Bij het Gouden Aqueduct is maar één rijstok open. En op de andere rijband staat de kijkersfile van 5 kilometer. Verkeer vanuit Utrecht naar Den Haag kan beter omrijden via Bodegraven-Leiden. En ook druk nog op de A15 Rotterdam-Nijmegen. In beide richtingen staan bij Stierrecht-West files van 8 kilometer. Op de rijbaan richting Nijmegen is bij Stierrecht-West de rechte reis ook dicht. Dit is Radio 1. WNL. Avondspits. Joost Eerdmans. We leven in een onrechtsstaat. Welkom op Onderbuik FM, waar iedere mening gehoord wordt en niks onder het vloerkleed blijft. Bel WNL 0800 1121. Welkom in de rechtsstaat Nederland, waar je als simpele burger met een beetje pech als een crimineel wordt behandeld. Waar daders worden gezien als slachtoffers en slachtoffers als daders. Onderbuikgevoelens of niet. In de jaarlijkse Justitiebijbel Samenleving en Criminaliteit wordt het openlijk beschreven. Van de 8,3 miljoen delicten loste de politie er vorig jaar 270.000 op. Nog minder komen er daarna bij het Openbaar Ministerie terecht. En dan houdt, eh, dan houdt de stoel goed vast, verdwijnt nog eens de helft van al die zaken bij het OM in de prullenbak. Want geen bewijs gevonden of niet vervolgbaar. Overblijft een schamel aantal van 120.000 zaken die voor de rechter komen. De pakkans is dus laag, maar de straf de strafkans is dus ook al hopeloos. In totaal is er een kans van 1,5% dat een delict uiteindelijk bestraft wordt. En over die straffen, daar zullen we het maar even helemaal niet hebben. U kent mijn standpunt. Ik zeg het maar duidelijk. Rechtstaat, we leven in een onrechtstaat. Welkom bij een nieuw half uurtje Stelling maken wij... Tot zeven uur is dit avondspit verzorgd door WNL. Uh, u kunt twitteren, dat gebeurt. Peter Seurensen doet een hekje oneens. Die zegt het feit dat je zelf dit programma met rechtsgetoeter mag uitzenden... dat getuigt van een rechtsstaat die ik steun. En uh, Max Been zegt mij, lastige stelling Joost... ik denk toch een hekje eens. Weer met je eens dus. Uh, dat kan. En uh, u mag ook oneens zeggen. Um, eens kijken, Wim van der Meer bereikte mij per telefoon als eerste. 0811 21 draaide hij. En wat zegt Wim op mijn stelling? We leven in een onrechtsstaat. Ja Wim, ik ben het helemaal met jou, of uh, Joost, ik ben het helemaal met jou eens. Ja. Uh, en... Ik hoorde vandaag tot mijn verbijstering dat dat tweede kamerlid die voor de derde keer met drank achter het stuur gepakt is, ja. wordt veroordeeld tot een boete van 650 euro en vier maanden voorwaardelijke ontzegging... Ja uh, vier jaar, van de maar, oh vier maanden maar, oké. Okay. Ik uh, heb twintig jaar geleden ben uh. ik twee keer in twee jaar gepakt. En eh, toen kreeg ik 600 gulden boete. Ik kreeg een jaar lang ontzegging van de rijbevoegdheid... en 14 dagen gevangenisstraf. Zo. Dank dan u. Heeft u dan niet een klein slokje meer opgehad. Uh, dat doet het toch niet toe? Hij is drie keer gepakt en ik twee keer. Dat klopt, maar het hangt wel van de, de, de mate waarin je natuurlijk drinkt af uh, en achter het stuur. Dat is een idee. Dat weet ik ook, dat, dat, dat lijkt me eigenlijk wel. Maar Wim, wat jij zegt daarmee is er klasjustitie bedreven? Klassenjustitie, ja. Dat, nou, het, hij gaat de nee. Kamer uit en hij, krijgt, hij kan nog 25 jaar als hij niet solliciteert wachtgeld krijgen. Nou, ja, dat is overdreven, dat zeg ik in alle eerlijkheid. Hij heeft er geloof ik 2,5 jaar recht op op switch. Ja, oké. Okay. Maar goed, maar hij goed, heeft wel dat geld, dat klopt. En hij heeft, hij heeft kort gezeten. Maar goed, hij is er wel voor opgestapt. Dat kun je ook zeggen. Ja. ja maar Wim, hij heeft niet gezeten. Niet gezeten, jawel. Dankjewel, Wim van der Meer, voor je reactie 0800-1121. We leven in een... Staat. En Frits van Bessem zegt mij oneens, Eerdmans. We moeten blij zijn met deze rechtsstaat. Het is in veel landen veel slechter geregeld. En dat zegt hij erbij. Um, ja, u kunt mij, mij tegenspreken. Ik, ik vind vooralsnog een land waarin we ook 20.000 veroordeelden gewoon laten lopen. Uh, die niet eens uh, worden, uh, worden gestraft, worden niet eens vastgezet. Of een land waarin je zomaar een derde strafkorting krijgt. Dus kijk eens naar Volkert van der G. Je kan, maakt niet uit wat je feitelijk doet. Die korting komt er. Ik vind dat geen gerechtigheid. U mag mij tegenspreken. Um, u mag ook uh, mij bijvallen. Dat vind ik ook prima. Maar ik vraag het aan Rob Zwaak uit Middelburg op lijn 3. Goedenavond Rob. Wat vind je? Ik vind dat het... Uh, ik ben het eens met de stelling van Joost. Mm -hmm. Ja, dat ben ik. name ja. omdat ik niet begrijp... wat is het verschil tussen de moord op Van Gogh... en de moord op Fortuin? Beide ideologisch gedreven. En een totaal verschillende strafmaat. Ja, dat komt... Dat komt omdat hij uh, absoluut zei, Mohammed B. in zijn uh, betoog dat hij het nog, nog zeker nog een keer zou doen. Dat heeft later overigens ook van de G gezegd. Maar hij heeft natuurlijk ook nog agenten. Ja. Goh, ik begin ja. nou iets recht te praten wat krom is, want ik vind ook dat Volk het van de G levenslang had moeten hebben. Ja, hm. zijn we uh, eens. Daarom met andere, andere opmerkingen over het succespercentage. En het uiteindelijk resultaat wat voor de rechtbank komt, denk ik het ja. ook eens. Ja. Maar wat mij dan voorts nog bevreemd is, ja. dat er nooit een enquête komt... naar het functioneren van de politie die alleen maar meer geld krijgt... en alleen maar minder resultaat boekt. Ja, dat is achteruit gegaan, dat kun je zeggen. Nou ja, Niet alle misdrijven zijn, zijn minder opgelost, maar het oplossingspercentage... Een procent... Het ophelderingspercentage is een kwart, hè? dat is natuurlijk ook nog om te huilen... maar het is een kwart wat wordt, wat wordt opgelost, wat vervolgens wordt doorgezet... Ja, hoeveel aangiftes liggen er niet op de plank, al jaren te verstommen. Nou, heel veel worden niet eens aangegeven natuurlijk van de delict, hè? daar begint het al mee. Nee, dat laat je wel uit je hoofd, langzamerhand, uit eigen ervaring. Ja. Maar hoor je ooit het parlement vragen om nou. een enquête naar het functioneren van de politie? Nee, dat durven ze niet. Mm. Oké. Okay. Want de politie is heilig. Oké, okay, Rob Smaak, dank je, dank je zeer. Ik zie Mark Onze, jurist Mark Westerdorp, heet Heemstede. Goedenavond. Kom eraan. Ja, dag, Joost. Mag ik echt zo? Ja, ik sta even in een winkel. Uh, nou, het, uh, het zit zo. Kijk, uh, ik kan natuurlijk best wel wat beter. Maar met de staatssecretaris en minister van Veiligheid en Justitie, die bezuinigen op het OM. OM baalt daar zelf van. Wordt natuurlijk heel lastig. Mm. Dat is één. Maar is nog wat anders. Kijk, er, er komt niet alles voor de rechter. Maar er komen, komen ook dingen terecht bij het bureau HALT. Er wordt soms voorwaardelijk geseponeerd, Beslissing van de officier van justitie. Ja. Heeft ook zijn effect. Eén keer HALT, volgende keer eh, kinderrechter. En dan, maar HALT is toch uh, ook een op afdoening? Ja, dat is wel een afdoening. Ja, dan door het OM. Dat, dat, ja, dat is wel een werkstaf. En vergeet hmm. niet dat CEB heel veel boetes stuurt. Hmm. Tegenwoordig heb je zogenaamde ZSM. Zo spoedig mogelijk. Dat betekent dat ja. de politie als bureau strafbeschikking... ...wordt uitgedeeld. Dat gebeurt ook... op. OM-zittingen, daardoor komt ook heel weinig bij uh, de rechtbank terecht. Dus dat zou beter kunnen. En weet je wat ook beter zou kunnen? Nou. Als agenten, niet de hele tijd, als iemand een keer wat lelijk zegt, ik ben zelf advocaat, ben wel bedreigd, beledigd, politie, lach je uit. Agenten kunnen eindeloos beledigingen, uh, aangifte van doen, en er worden, worden allemaal rechtszaken van Dat mij. klopt, dat mag ik niet zomaar. Ja, We van... moeten het gezag wel koesteren, nee, toch, wel, nee. Mark? Dat mag, maar dat is wel capaciteitsverlies. Uh, ja, Hetzelfde misschien... geldt voor, voor, voor ja. kinderen die uh, spelen. Dan moet u bij de kantonrechter komen. Kantonrechter kan ook over belangrijke zaken beslissen. Hè? Dus, maar het kan wel. Ja, wat ik begreep. Ja, wat begreep er wordt steeds minder geproduceerd door onze rechtelijke macht en door, ook door de politie trouwens. Er wordt gewoon veel te weinig gedaan in feite aan alle strafbare feiten. Nou, oh super, dankjewel. Uh, nee. nou dat is toch niet helemaal Neemal waar. waar. Ik, uh, uh, nee, want als ik bijvoorbeeld kijk, afgelopen dinsdag heb ik piket gehad en dan, dan, dan heb je zo... Een winkeldief is soms dezelfde dag gewoon nog voor de rechter gebracht, anders wel de volgende dag. Die rechters die werken wikkelhard. Het is echt okay. niet mijn indruk nee. dat er niet hard genoeg gewerkt wordt. Maar op een gegeven moment, dan, dan is de ruimte wel op. Oké okay, Mark. En, uh, ja. Maar dan gaat het niet meer. De ruimte is op. Ik hoorde het, dankjewel. De tijd is ook op. Mark Westerdorp, niet eens met mijn stelling. We leven in een onrechtsstaat. Er is een lijntje vrij, dankzij Mark. 0800 1121 om die op te vullen. Wat vindt u? Leven in een onrechtstaat? Bent u juist heel blij met het rechtssysteem in Nederland? U mag het laten weten bij Radio Roep Toeter. Ik ben bereikbaar tot 7 uur. 0800 1121. Op Twitter kunt u bij, uh, bij aanwezig zijn met een hekje eens of een hekje oneens. Rolf Hendrikse zegt mij oneens. Nederland zit vol goede rechters. Laten we en dan, er dan ook maar vanuit gaan dat de rechtsstaat goed is. Nou. Ja, goede rechters zijn ook vrij links, heb ik weer begrepen gisteren uit Nieuwsuur. En een groot onderzoek in vrij Nederland dat toch weer, nou wat is het, 60, 70 procent links van het midden stemt. Dat verbaast je dan toch ook weer helemaal niet. Um, ik ga eens naar Frits Bakker, Frits Bakker van de Raad voor de rechtspraak Goedenavond Frits Bakker. Goedenavond. Mag ik Frits zeggen, Frits? Jazeker. Fijn. Um, ik, ik dacht, uh, het is jullie eigen onderzoek, hè? samen gedaan met het WODC en nog een partij. Uh, waar nee, het is het onderzoek van Vrij uh, Nederland. Nee, sorry, ik heb het nu over. Het, uh, sorry, dat moet ik inderdaad goed zeggen. Ik heb het nu over mijn eigen onderzoek, waar ik mee begon. Uh, justitie, uh, samenleving en criminaliteit. Ja. Het onderzoek waaruit blijkt hoe dramatisch onze, uh, het rendement, zeg maar, is in de hele keten. van, uh, van opsporing en vervolging. en, en, uh, en strafoplegging. Daaruit blijkt dus dat het rendement. en dus vooral de strafkans hopeloos is. Uh, zijn jullie daar zelf van geschrokken als rechters? Nou, ik weet helemaal niet of het rendement uh, zo slecht is. Het is natuurlijk in het algemeen zo dat een heleboel zaken die door de uh, politie uh, worden opgespoord... Uh, uiteindelijk niet bij de rechter uh, terechtkomen. Mm -hmm. En uh, ja, er zijn allerlei redenen voor. Uh, een hele belangrijke is dat er natuurlijk heel veel zaken door het Openbaar Ministerie zelf worden afgedaan. Dat werd net eigenlijk ook door, uh, door onze advocaat gezegd... Um... Ik ben even in één keer zijn naam kwijt, maar onze, onze man, onze huisadvocaat. Die, uh, maar goed, het rendement heb ik becijferd. Hè. Als je nou kijkt van de 8,3 miljoen delicten komen er uiteindelijk... nou ja, een kleine 120.000 uh, zaken uiteindelijk voor de rechter die ook bestraft worden. Dat zegt natuurlijk wel heel veel. Dat er zoveel onderweg verdwijnt. Er wordt geen aangifte gedaan, de politie kan er niks mee. Het wordt niet naar, doorgezet naar het OM, geen capaciteit enzovoorts. Dat is toch vrij erg. Ja, maar in ieder geval... Uh, ik heb niet zoveel behoefte om mijn eigen straatje... nou direct schoon te maken. Nee, dat, dat hoeft niet. Maar ik wil toch maar wel even zeggen... dat het uh, voor ons geen probleem zou zijn... om veel meer stafzaken te behandelen. Nee. We hebben namelijk gewoon een financieringssysteem... waarin we voor iedere zaak geld krijgen. Dus als, wij, als, als aan ons gevraagd wordt... om dubbel zoveel zaken te behandelen... Uh, dan doen we dat met evenveel plezier. Kijk, maar dan, dan... kijk, dat is een van de punten natuurlijk. Hebben jullie meer geld nodig? Moeten er meer rechters komen... Als er uh, meer zaken komen, moeten er ook meer rechters komen. Ja. Maar hoeveel hebben we er nodig? Wat, wat is jullie pleidooi? Nou ja, Nogmaals, dat hangt helemaal vanaf wat er in die beroemde strafketen... Ja. wordt doorgezet van uh, politie uh, via OM uh, naar de rechter. Ja. Uh, en uh, als dat het aantal zaken uh, gaat toenemen... Ja, dan zullen wij ook uh, daarvoor extra personeel moeten hebben. Ja. Maar goed, daar is niet een aantal aan vast te knopen. Ik zou het op prijs stellen als dat een keer duidelijk werd... waarmee we wel kunnen zeggen... Nou in ieder geval worden alle zaken die bij jullie komen... die worden ook goed en netjes afgehandeld. Daar is denk ik dader en slachtoffer voor. Ja, nou, wij ook. Nou, perfect. Dan nog even die straffen. Want ik, ik denk, dat zit een hoop mensen dwars. In ieder geval uh, ook veel luisteraars van dit programma. Die automatische een derde strafkorting. Dat je dat vrijwel... Nou, het is niet helemaal automatisch. Je moet voorwaardelijk. Hè, je moet er wel iets voor hebben gedaan. Waar, zijn jullie als rechters nou ook niet er een toe een keer om te denken... wij willen een straf, is een straf. Dus uh, tien jaar is tien jaar. En niet altijd weer een derde die dan weer verdiend kan worden. Uh, is dat niet eens dus een keer tijd om dat af te schaffen? Nou ja, dat zou kunnen. Uh, als rechter heb ik daar eerlijk gezegd... niet zo'n hele sterke opinie over, want dat is nou echt iets voor de wetgever. Ja, maar het geeft dus zoveel we onduidelijkheid. Met alle, ja. We hebben het z'n allen afgesproken uh, in, in deze democratische rechtsstaat... dat de algemene regels, die worden door de wetgever gemaakt. Dus door de minister en uh, de Kamer. En als daar wordt besloten dat we de vervoegde in afschaffen... dan wordt die afgeschaft. Ja. Zo, zo simpel is het. Maar daar hebben jullie geen opvatting maar, over. Je, je moet je wel realiseren... Ja. Dat heeft ongetwijfeld weer zijn effecten op uh, de straffen die uiteindelijk worden opgelegd. Omdat rechters natuurlijk ook niet op hun achterhoofd zijn gevallen. Ja, die... En, uh, die weten heel goed dat als ze... Uh, 18 jaar opleggen hè, dat daar dan van 12 jaar wordt uitgezet. Die pakt de rekenmachine en dan komen we dan nog lager uit. Bedoel je bedoel, ja. te zeggen, oké, okay. um, een laatste vraag. Ik, ik denk dat men veel mensen nou, die het met mij eens zijn vanavond... die zeggen, ja, we leven in een onrechtsstaat... ook vinden dat slachtoffers als daders worden behandeld... en daders vaak als slachtoffers. Heeft u daar begrip, daar begrip voor als rechters? Nou, ik, ik begrijp wel dat het beeld leeft... Maar ik zou eigenlijk iedereen die dat beeld heeft, ja. die zou ik willen uitnodigen: ga nou gewoon eens naar zo'n rechtbank toe ja. uh, als publiek en ga daar nou eens gewoon kijken. Goed, punt. En probeer jezelf een oordeel te vormen over hoe je vindt dat dat gaat. Hm. Want ik denk dat, uh, en daar hebben we ook wel onderzoek naar gedaan, dat mensen die uh, uh, kijken in de rechtszaal hoe het gaat en mensen die ook zich verdiepen in het dossier, die hebben over het algemeen een heel andere visie over hoe de rechter dat doet... dan mensen die het alleen uh, ja. uit de krant lezen. Zij je dat ze nog steeds strenger straffen... blijkt uit dat onderzoek dan de professionele rechter? Uh, dus ook daarover hebben we onderzoek gedaan. Ja, dat... uh, en het blijkt dat als uh, mensen echt het dossier kennen... dat ze ongeveer op dezelfde mm. lijn zitten als de mij nog net niet, maar het scheelt minder. Nee, ik ben wel met u eens... Het scheelt niet heel het, veel. Het, het, het neemt wel af, of, naarmate hè, de, de, de, de informatie ter komt. Ik vind het een goede aanrader ook trouwens, want ik heb het zelf ook vaak gedaan. Ik viel van de ene stoel in de andere van verbazing eh, hè, toen ik die, die rechtszaken bijwoonde. Maar het is absoluut een aanrader om een strafzaak bij u in de buurt eens bij te wonen, om dat aan den lijven te ondervinden, hoe dat spel tussen dader en slachtoffer en rechtbank en OM enzovoorts gaat. Dank, dank zeer okay. Frits Bakker Graag van gedaan. de Raad van de Rechtspraak. Zeer bedankt. 0800-1121 is het Nummer om te reageren, ook op Frits Bakker. We leven in een onrechtsstaat. Zometeen vuurwerk van Chris Klomp. Maar eerst uh, wat tweets Rijn van Wachtendonk zegt oneens, Joost. Recht en onrecht is een beleving. En Henny Woltingen zegt mij eens. De Belastingdienst is strenger dan onze gerechtelijke macht. Dat uh, gezegd hebbende ik is naar Bert Wie Wiekens onderweg naar huis. Goedenavond, Bert. Ja, goedenavond, Joost. Bert Wiekens. Hallo. Ja, ik uh, ben het helemaal met je eens. Uh... Wij zijn allemaal slachtoffer van de linkse knuffelpolitiek. En ja. uh, inderdaad, ze maken van alle daders maken ze slachtoffers en andersom. En ik haalde net ook aan aan die meneer aan de telefoon... dat bijvoorbeeld uh, de, de boetes tegenwoordig voor het hardrijden... op iets dergelijks, slaan gewoon nog helemaal nergens meer op. Als je daar de inflatiecijfers tegenaan plakt... dan is de automobilist gewoon weer uh, de melkkoe. Ja. En uit monden van justitie gebeurt dat ook gewoon... Uh, ja, dus... En een hardwerkende Nederlander, ik rijd 55.000 kilometer per jaar. Nou, ik heb ze af en toe wel eens opgestapeld liggen. Precies. Er wordt ook vaak gezegd van die boete gaat ook niet die 1 derde af. Hè? Om nog eens even daarop terug te komen. Voor mij moet ja, we ja, alles afrekenen. Ja, ik, ik geloof dat, dat het meeste dwars is bij mensen. Dat zeggen, ja, waarom word ik eigenlijk als gewoon hardwerkende zo hard gepakt... en eigenlijk daders van grove dingen, echte delicten, toch met, met fluwelen handschoenen? Ja, dat, is een, uh, dat hoor je veel. Oké okay, Bert Wiekens, goed ja, reis. Oké, okay, prima. Bedankt hey, voor je reactie. Hi, Johan, Johan Edo uit Papendrecht. Dat is een tijdje terug. Johan. Goedenavond uh, Joost. Uh, ik ben het uh, eens met je stelling. Want op papier is het een rechtsstaat. Maar in de praktijk wordt het dus naar willekeur gehandeld. En ik heb zelf een, een, een zaak gebracht in de jaren 90. Tussen 1995 en 1997. Bij het Gerkshof in Den Haag. Mm -hmm. in artikel 12... En deze gasten, toen ze mij uit, hebben uitgenodigd, dachten ze dus dat een of ander pakjakker dus voor hun staat. Nou, de, de, de, de voorzitter was uh, meester uh, Horstink. Ja. Yeah. Nou, ik heb alle stukken dus aangeleverd. Hij heeft mij zogenaamd gehoord. En op een gegeven moment uh, is de uitslag 0,0. Want hij had niet verwacht dat een gewone burger een zaak via ex-artikel 12 uh, naar, naar voren kon brengen. Yeah. En, en, en uh, het, het is wel op papier een rechtsstaat, maar als je dus voor de rechter komt en men ziet jou en men, men kijkt uh, wie, wie die persoon is, en dan, gaat men, dan heeft men al een vooroordeel. Ja, ja. En dat... Dus het, het, het is op papier een rechtsstaat, maar in, in de praktijk is, er, is het gebruik van willekeur uh, als, als, men jou, als, men, als jouw gezicht mij men, men niet aanstaat. Dan ga je alvast schudden. Zo heb jij dat beleefd. Ja, zo, en zo, dat is jouw ervaring. Is jou ervaring. En, en, en, en, ik, kan, ik kan jouw stukken overhandigen. Ik geloof jou, Johan. Jij bent een trouwe luisteraar. voor mij ben je dan ook te goede trouw. Dus dat, dat neem ik zomaar dat van is. je aan. En het is jouw ervaring en dat telt. Als je dat nodig vindt, dan wil ik jou stukken overhandigen. En dan kan je zien wat er gebeurd is. dus Zonder enige vorm van onderzoek. Ja. Ik ben dus gewoon mijn verzoek afgewezen. En dat is meneer Horst, denk ik, die zit in Den Haag. Die zomaar nou, aan de rechter. Misschien moeten we eens dus naar kijken, Johan. Ik, ik uh, laat je nu gaan, want ik wil eens even praten met Chris Klomp. Die is ook aan het luisteren. Dank je, Johan. Tot Hoi. de volgende keer. Hi. Chris Klomp, uh, goedenavond. Goedenavond. Chris, jij bent publicist en daderexpert, zoals ik het altijd uh, omschrijf. Uh, knuffelaar, gaan... knuffelaar. Knu... Nou ja, dat, dat wil ik er ook al bij, bij zeggen. Een echte, een echte daderknuffelaar, precies. Uh, jij ja, houdt van daders, nou ja, daar leef je ook van volgens mij, dus uh, prima. Uh, Johan Edo zegt, in de praktijk is het willekeur. Op papier hebben we een rechtsstaat, maar daar komt niks van terecht. Wat zeg jij dan? Ja, ik vind dat grote onzin. Uh, kijk, wat je nu doet is een telefoonlijn openzetten... voor mensen die slechte ervaring hebben met, uh, met de rechtspraak. Uh, ik kijk daar anders tegenaan... In rechtspraak is het wel eenmaal zo dat er altijd iemand ongelijk heeft. Nou, die mensen zijn vaak gefrustreerd en zullen dan vervolgens zeggen dat de rechtsstaat niet deugt. Maar die zien volgens mij a. niet dat het systeem op zich goed is. En b. dat een rechtsstaat uh, een soort medaille is met twee kanten. De rechtvaardigheid gaat twee kanten op. Dus je moet niet alleen naar het slachtoffer luisteren, maar ook naar de verdachten. En die hebben soms ook ja. wel gelijk. Nou, grappig dat je dat zegt. Want volgens mij sinds in ons mensenheugenis zijn we pas sinds twee jaar of drie jaar naar slachtoffers aan het luisteren. Voor die tijd was alleen de microfoon geopend... voor de advocaat en dus de dader, hè? Ja, dat vind ik terecht. Want je vergeet daarbij dat de officier van justitie... namens de samenleving staat en ook namens ja? het slachtoffer. Nee, nee, nee, nee. nee. Het... Niet namens het slachtoffer. Dat is nou net zeker het punt, wel, hè? Zeker wel. Ja, er dat denk de... jij. Nou ja, ik, ik, ik zeg dat niet zomaar voor de vuist weg... als radiopresentator. Ik zeg dat als rechtbankverslaggever. En ik weet het officieren van justitie voor een zitting uitgebreid met het slachtoffer gaan nou. praten... en vervolgens daar iets mee gaan doen. En dat is terecht. In een rechtszaak gaat het erom ja, ja. dat het slachtoffer niet gaat oordelen... maar dat een objectieve derde ja, maar... gaat kijken. Okay. Ik ga afstandelijk kijken hmm. naar het aandeel van iedereen. Dan maak ik een belangenafweging en dan oordeel ik. En Dat gaat hartstikke goed. Nou, echt goed gaat het volgens mij niet. Maar ja, dat, dat kom ik dan tegen omdat ik vaak met slachtoffers praat... waar jij met de ja, daders overlegt. Hoe vaak heb jij een rechtszaak meegemaakt in de afgelopen twee jaar? Hoe vaak ben jij bij een bijeenkomst met slachtoffers geweest, Chris? Nee, ik stel jou een vraag, Joost. Ja. Hoe vaak de, jij ja, leeft ik, daarvan, vriend. Jij smeert ik, je boterham ik, daarmee. Ik Ik sta nu voor een hotel en heb anderhalf uur gesproken met mensen van slachtofferhulp. Dus ik neem ja, mensen van slachtofferhulp, dat zijn geen slachtoffers, dat zijn professionals, man. Dat zijn managers die ook aan verdienen over de ruggen van slachtoffers, kun je zeggen. En die mensen praten dag in, dag uit met slachtoffers van hele heftige geweldmisdrijven. Die acht ik iets hoger, in dit geval, dan Joost Eerdmans. Nee, ik heb het niet over Joost Eertmans. daar begin jij over. Ik heb het over slachtoffers en nabestaanden waar je sec mee kan jij, praten. dagelijks met mensen. Ja. Oké, okay. Maar ja, ja. nou, prima, we praten allebei met mensen. Laten we het daarop houden. Mijn punt is, als je nou alleen nog naar de recidieven kijkt... Hè, dat vind ik zo'n feit van van je welste... 70% komt uit de gevangenis, doet het weer. D kun je dan spreken van rechtvaardigheid? Als je mensen opsluit en ze, en, en ze worden blijkbaar of te vroeg of te kort of te lang losgelaten... en ze gaan bijna, hè, 7 op de 10 gaat weer de fout in. Ja, dat is ook het grote probleem uh, met gevangenisstraf. Want als jij de recidieve uh, cijfers van werkgestraften... Uh, mensen die taakstraf krijgen of TBS'ers... die liggen aanmerkelijk lager. De oplossing is hmm. dan ook niet om iedereen maar in het gevangen te duwen... maar zorgen voor behandeling, begeleiding, toezicht. Dat klinkt misschien soft. Ik noem het pragmatisch. Want dat werkt wel. Ja, maar waarom... Oké, okay, maar want dan heb je het opheldingspercentage... Wat ik, ik, ik noem eens even op, verder, die 33,7% is nog gedaald ook... nog geen kwart wordt opgelost. Ja, dat is inderdaad wel een probleem. We noemen het ook wel dark number. Er zijn ook nog een heleboel uh, cijfers die, uh, nou ja, waardoor we geen inzicht hebben in de criminaliteit. Maar goed. Dat ligt gewoon bij de politie. Die moeten misschien wel eens uh, wat hadden hun best doen. Dat heeft natuurlijk niet zoveel te maken met de rechtsstaat aan zich als je nou rechtspraak hebt. Het gaat mij om de optelsom. Hè. Als je begint en dat is precies die keten, dan kom je uiteindelijk tot het bedroevende saldo van anderhalf procent rendement. En dat, dat maakt mij gewoon dat ik zeg dit is geen rechtsstaat. Het is een onrechtstaat. Mensen die eigenlijk schuldig zijn, veroordeeld moeten worden, verdwijnen gewoon zonder enige straf. Ja, maar goed, dat kun je moeilijk op het konto van de rechtspraak... Uh, ik stel het op het konto van politie, justitie en rechts, rechters. Ja, dat doe ik. Ja, nou, ja nee, maar goed... Uh... Re re re rechters kunnen natuurlijk weinig aan doen als verdachten niet voorkomen. Daar kunnen ze weinig aan doen. Zij hebben, zij hebben situaties voor zich waar iemand iets wel of niet gedaan heeft. Nee. En daar oordelen ze keurig in Absoluut. en daar heb je een rechtstaat. Ik geef ook niet alleen de rechters de schuld. Ik geef inderdaad meer, meer, meer, meer meerdere partijen de schuld. Ik ga er nog even de laatste minuten in. Als je het goed vindt, Chris. Want wij kunnen volgens mij een uur vol, uh, vol debatteren. Uh, Chris, klom. Kunnen we, we nog een keer gaan doen? In de uitzending. Ja. Hoopstuké. Okay. Met z'n nou. tweeën. Gaan we het samen presenteren. We hebben nog even, dat kunnen we nog eens een keer doen. Kunnen we nog eens een keer doen, ja. Chris? Ik waardeer het. Dankjewel. Chris. Oké, okay, okay, hi. Nog even Twitter. Marina Alders zegt: Eens, alles is onduidelijk en je weet nooit waar je aan toe bent. Er wordt met je gespeeld en dat is onrechtvaardig. En Rick Spaan zit het mij oneens, maar ik denk dat dat een leuk experiment is: om iedereen die het met je eens is, een ideale rechtsstaat te gaan stichten, ergens dan ook. Uh, Peter, Peter Schot onderweg ja, naar. Hoi Peter. Hoi. Hallo, zeg maar Peter. Hoi. Ja, ik. Uh... Ik, uh, ik ben het heel erg eens uh, met, uh, met de stelling. Ik heb zelf iets meegemaakt. Uh, en, uh, uh, de, ik heb een rechtszaak gehad uh, tegen iemand... Uh, die, uh, waar ik vlees veel geld van te goed had. Uh, die rechtszaak uh, heb ik gewonnen. En uh, het eind van het liedje is dat die man al uh, drie jaar lang... Uh, vrolijk uh, doorhandelt en doorhobbelt. En er uh, gebeurt gewoon helemaal niks tegen. En... Ik, ik kan uh, niet aan een cent komen en uh, ja, er gebeurt gewoon helemaal niks. Er gebeurt niks en je bent het eigenlijk met me eens, Peter. Want Dit is eigenlijk een voorbeeld, ook wat Chris zegt. Een eigen voorbeeld, Peter. Dan, ik ga stoppen met je, want ik moet eruit. We zijn er doorheen, um, deze verbale worsteling. Dank Chris Klom, Frits Bakker en ook luisteraars, bellers en twitteraars... voor uw reactie op het geluid van rechts, de onrechtstaat... Um, Volg ons op Twitter. Eh, dat kan via avondspits WNL. U kunt alle uitzendingen daar ook terugluisteren. www.omroepwnl.nl slash avondspits. WNL is morgen vroeg alweer terug op Nederland 1 met Vandaag de Dag. begint om 7 uur op Nederland 1 dus met actualiteit en reportages van het nieuws. Zometeen hoort u ook meer van het WK Handbal in Servië. Wedstrijd Nederland Congo met Richard van der Made Die komt zo bij u. In de avond ben ik morgen weer terug vanaf half 7 op deze mooie rampenzender... Met een nieuw gesprek van de dag. En ik hoop u dan weer te spreken of via Twitter te lezen. Dank, fijne avond, graag tot morgen. Dag. Europees voetbal op radio 1. Zometeen om half negen in de Champions League. Schiet hem er maar in, zei ik. Hoeze! AC Milan Ajax. De Champions League zometeen in Langste Lijn om half negen.